Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De huizenprijzen zakken volgend jaar met 6%. Dat voorspelt de Nederlandse Bank. Het is niet per se goed nieuws, want het komt doordat je minder kunt lenen... en doordat het slechter gaat met de economie. De economen zijn trouwens niet bang voor zo'n grote huizencrisis als 10 jaar geleden. Toen waren heel veel huizen onverkoopbaar. Ook Urk is om. Daar neemt Sinterklaas volgend jaar naast Zwarte Pieten ook Pieten mee. In term ontstond er nog wel wat discussie over, maar toch is de meerderheid voor. Volgens de stichting valt het steeds moeilijker uit te leggen... waarom het uiterlijk van Piet in de rest van het land wel verandert, maar niet in Urk. Nederlanders zijn het rijkst van alle inwoners van de Europese Unie, zegt een verzekeraar. Gemiddeld hebben we een vermogen van dik 176.000 euro aan spaargeld, beleggingen en pensioengeld. Volgens de Telegraaf is dat bijna dubbel zoveel als in Duitsland en zelfs 4,5 keer meer dan in Portugal.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 Het is zo'n bom die uit zo'n vliegtuigluik valt. Zo'n kokerachtige vorm heeft hij. Nou, hij is toch denk ik wel een halve meter lang en weegt dan dus 250 kilo. Bomexperts hebben eerst de ontsteking eruit gehaald... en toen hebben ze het ding ergens buiten huizen laten ontploffen. Het weer, grijze dag, regelmatig wat regen. Het is niet meer koud, graadje of acht. Morgen ook nat en dan zo'n 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 Lekker begin weer van uh, Zandvoort op on, zaterdag. Hey, come on, come on. Jordan, een uh, single uit de jaren 80 van uh, Radio Michael Walden en uh, Define Emotion. Zandvoort, een hele goeiemiddag. Vanuit uh, de versierde studio aan de tolweg 10a is dit een uh, nieuwe aflevering van uh, Zandvoort op zaterdag. En gelukkig, hij zit weer uh, tegenover mij. Goedemiddag, Benno. Hey, Robbie. Hey, ja, zo uh... de week weer overleeft. Uh, en nauwelijks. nauwelijks. Nauwelijks. Ja, we ja, denken je met uh, glad uit, Dat is niet normaal, hè? Nee, nee, niet normaal. Het is onmogelijk. Ja, ik moest gisteren even de deur uit uh, ja. met mijn scooter. Dat, was, uh, nou, dat ging maar net aan uh, goed, eigenlijk. Had je niet van die glijdingetjes uh, ernaast gedaan? Uh, dat is nee, nee, voeten, nee. Ik had uh, sneeuw, sneeuwkettingen misschien. Ja, uh, sneeuwkettingen, ja. Je weet het niet. Ja. Nou ja, we hebben het in ieder geval uh, gered en weer overleefd. Ja. Maar en dat geldt niet voor uh, alle kerstmannen en vrouwen in Haarlem, uh, trouwens. Oh, wat dan? Want die stonden gisteravond op de grote markt voor de Rotary Club Halem. Die ja. hadden een Santa Run georganiseerd. Oh, oh ja. En de gemeente Haarlem had speciaal die dag extra gestrooid... voor de kerstmannen en vrouwen. Ja. Maar op het laatste moment besloot toch de gemeente... dat het niet veilig genoeg was om de run door te laten gaan. Ja, ja, ja. Wel is er in totaal opgehaald voor het goede doel voor kinderarmoede... Een bedrag van 34.750 euro. Nou, dat is heel netjes. Dat is uh, heel netjes. Ja, in 2018 hebben we trouwens ook zo'n run gehad in Zandvoort. Oké. Okay. En uh, ja, in totaal werden toen uh, door de Rotary in Zandvoort ook uh, met uh, nog een paar acties uh, erbij... ook uh, ruim 20.000 uh, euro opgehaald. Fantastisch, hartstikke ja, goed. Ja, mooi hè? Nou, we gaan het vandaag ook nog over kinderen hebben. Maar helemaal aan het eind van het programma gaan we bellen met uh, een mevrouw... Uh, van de ANWB voor het ANWB Fietsenplan. Het gaat ook over, gaat over kinderfietsen. En uh, nou we gaan haar eens even vragen hoe dat precies zit. En dat is een, ook een actie die loopt tot en met uh, deze maand, Tot volgende week geloof ik zelfs. Dus daar, um, daar gaan we het over hebben. Um, nou, dan hebben we verder nog een, uh, allerlei nieuws. Natuurlijk, straks heb ik eerst even wat, uh, wat aandachtspunten waar we op moeten letten voor de komende weken. Vanwege de feestdagen, bijvoorbeeld het uh, ophalen van het asafval. Uh, Asfalt. Ja, dat dat is as. wat afval. Ja, nee, nee. En, en um, we hebben het over de participatiemarkten dat volgend jaar gaat uh, gebeuren. En het Saltvoort Museum, ja, die krijgt uh, geld van, uh, uh, van de provincie en de gemeente. Zo'n dikke 8000 euro. Zo, dat is mooi meegenomen. Ja, dat, uh, dat uh, tikt lekker aan. Um, en we proberen de penningmeester van het Saltvoort Museum te bereiken. Hij zit in de auto richting België. En wie zat er vorige week ook alweer in België? Paul ja, Marcel, ja. ja. Toen hadden we er ook eentje ja, richting België. Ja, ja, ja, dat is zo leuk daar, ja, België. Dus België. Er, er is een plaatje van gemaakt. Ja, en, uh, een goede, doel. goede doel. En die, uh, nou, eens kijken hoe we of je enige toelichting kan geven. Want ik ben eigenlijk reuze benieuwd... waar gaat dat geld aan besteed worden. staat namelijk niet in de persberichten. En de ijsbaan is terug. We hebben een verslaggever in het dorp. Jolande Versteeg. Die uh, uh, gaat uh, verslag doen van niet alleen de ijsbaan, Rob. Maar nog meer van... Ja, ze zingt zelf uh, in het uh, koor voor de Christmas uh, Carols. Oh, en, en, uh, dat is ook vanmiddag. Ook die uh, hoor je vanmiddag uh, in het uh, dorp. staan op allerlei plekken... Rondom het uh, kerkplein, uh, zeg maar. En uh, ja, leuk om even een kijkje te gaan nemen. Ja. En vooral die kinderen en uh, de sprookjesfiguren. Want uh, we hebben ook een uh, sprookjeswandeling vanmiddag. Nou, het is niet dolle, dolle zaterdag, zo wordt Zeker, uh, zeker. Hey, je hoort het al. Uh, we zijn ook helemaal klaar voor de kerst. Vind je ja. het leuk? Een beetje leuke uh, muziek zo? Juist, ja, een leuk muziekje hier. Ja. ja. ja. Ik mis de belletjes, heb je nog meer belletjes? Nog meer belletjes, ja vast wel, vast al, vast wel. Maar het is wel leuk muziek hier. Zeker, nou. Maar we gaan even lekker rammen natuurlijk. Hè? Zeker, nou rammen, ja. we gaan eerst een beetje aan de, aan de kerst. Denk. Oh ja, ja daar heb je de belletjes. Toch, de disco kerstversie van een hele bekende plaats. We hebben het over White Christmas. En ditmaal in de uitvoering van The Whispers. Lekker op de zaterdagmiddag bij CFM. You're the coming en and don't leave me this way. Eens even kijken of we een beetje belletjes voor je hebben. Ja, ik wil belletjes. Daar zijn de bellen. De kerstbellen. De kerstbellen. Ja, ja, Gezellige studio. En jij hebt wat berichten. En volgens mij gaat het ook over de gladheid. Ja, laten we daar eens mee beginnen. Nou, nou, nou. Wat was het glad? Tot zover. Ja, ja, nee, het was uh, reusachtig glad. Uh, ja, Elbert Roest, uh, de burgemeester van Bloemendaal... maakte donderdagavond uh, rond 11 uur uh, bekend dat uh, de zeeweg uh, werd afgesloten. Ja. En jij had er nog een verhaal over, want daar mogen ze niet strooien? Of nou, volgens dat? mij is dat zo omdat het in het natuurgebied loopt, die zeeweg, dat ze daarom niet strooien. Okay. En het kan ook misschien een kostenbesparing zijn, of er wordt sowieso een bloemendal veel minder gestrooid. Bijvoorbeeld de oude treinbaan wordt ook nooit gestrooid. Er staan ook borden, hè? die worden bij gladheid niet gestrooid. Dus, uh, um, maar verder was het natuurlijk, ja het was wel on, extreem druk. Zo schrijft in ieder geval vandaag de Telegraaf, dat is een update van een half uur geleden. Dat het uh, met name gisteren was het, uh, gisteravond was het een, echt een gekke huis. En met name in de regio's, uh, in de regio Westen, dat is Hollands Midden. Dat is, uh, hoe heet dat, uh, Leiden, en heel, heel een hele grote regio trouwens, Hollands Midden. Uh, Haaglanden, dus Den Haag, Rotterdam en, enzovoorts enzovoorts, die uh, daar moesten de ambulances twee keer zoveel ritten doen, en ambulances uit andere regio's werden daar ook ingezet, en zelfs over Hollands Midden, hoorde ik van de week van een oud collega, daar werd, uh, ging de politie en de brandweer, gingen daar mensen ook van de straat af rapen en naar het ziekenhuis brengen. Jeetje, jeetje Ja, uh, de ambulancezorg die was eigenlijk zo uh, druk met alles ze konden het gewoon niet meer aan, en de mensen ze bleven dus uh, te lang op straat. En zo werd het dan opgelost. Ja, op de tv zag ik uh, gisteren ook uh, diverse uh, filmpjes uh, langskomen. Van uh, ja, een auto die gewoon even een bocht wilde nemen... en dan meteen uh, een stuk of drie geparkeerde auto's uh, meenam. Ja, ja, uh, zeg maar. ja, ja, ja. Dat was ook uh, geen goede actie. En uh, meestal de jeugd die vindt het wel leuk hè, als ze met de fiets uh, vallen... Dan moeten ze altijd enorm om lachen. Valt oh, is op. dat zo? Ja, oh. ja, ja, ja. Nou, als je 65 niet hoor. Nee, dan, dan, dan, uh... dan denk je van: hoe hou ik mijn heupen en mijn armen en mijn pols eigenlijk uh, heel? Uh, dus. Um... Uh, en het is nog steeds glad. Hè? Hier voor de studio bijvoorbeeld is de stoep gewoon glad. Uh, de zon schijnt wel in het dorp. Uh, maar plaatsen waar de zon niet komt blijven glad en, uh, en bevroren. Dus uh, daar moet je ontzettend voor uitkijken. Dat is een heel, uh, uh, ja, het patroon van gladheid is dus heel grillig, zal ik maar zeggen. Ja, zo meteen om half drie het weerbericht en dan hoor je of dat zo blijft. Ja, inderdaad. Nou, nog een iets, iets anders. Uh, rondom de komende feestdagen zijn er wijzigingen in de afgelopen... ...afvalinzameling in Zandvoort. Dit kan gevolg hebben voor het aanbieden van je container. Na de feestdagen kan je je kerstboom inleveren... ...bij, van de, bij de locaties in Zandvoort en Bentveld. Uh, er is geen afvalinzameling op maandag 26 december, uh, tweede kerstdag. Uh, de aangepaste inzamelingsdag is 24 december. Dus het wordt allemaal een beetje opgeschoven... Uh, Ondergrondse containers worden altijd gelegd... ...ook tijdens de feestdagen. Dat vind ik zo knap... Hè, ...van landen Die jongens... Die, ...die werken gewoon keihard door. S'avonds laat zijn ze ook bezig. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Uh, uh, nou, en die... die uh, ...kerstbomeninzameling... Ja, het, ...het is nog niet eens kerst... ...maar we hebben het er al over. Kinderen tot en met... ...15 jaar ontvangen 50 cent... ...per ingeleverde kerstboom... En maak daarnaast kans op leuke... Ja, ik zie dat de jonge dame in de studio begint al te juichen. Uh, maak er daarnaast al kans op leuke prijzen. Dus uh, in Zandvoort en Bentveld kun je op woensdag 11 januari je kerstboom inleveren. Dus dat is hartstikke leuk. Dus vanaf dan uh, kan je lekker terecht. Nou, gezellig. Zeker, dankjewel weer Benno weer voor uh, de berichten. En wil je ze nalezen? Dat kan op de ZFM-app en die kan je gratis downloaden. Onder meer in de Play Store. Kijk even naar uh, zfm-live.nl Dan uh, kijk je live mee in de versierde studio aan de Torweg 10A. Goedemiddag allemaal. In my dreams, I know you're always by my side. Everywhere I go, you linger in my mind I've been waiting so long for a special time Then you came to lift me up and make me fly Baby, don't go home. I just want you here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 En uiteraard ook heel veel lekkere muziek op jouw zaterdagmiddag. De Zandvoortse Radio is er al uh, 32 jaar met radio, tv en natuurlijk ook uh, internet en de social media. Blijf ons uh, volgen via een van de kanalen. Jorda Deltraus en uh, set fire to the rain. Ja, we gaan eens even kijken wat het uh, weer uh, de komende dag gaat doen. Want, uh, ja. Vanmorgen in ieder geval nog flink glad. Benno, net ook een waarschuwing gegeven daarvoor. Ja, en het blijft denk ik ook nog wel glad. In ieder geval morgen is er voorspeld. We gaan een koude nacht in. Min 5 hier in Zandvoort. En um, morgen dan maximaal 1 graad. Het blijft uh, droog. Uh, eens even kijken. De rest van de week. Ja, dan nou gaat de temperatuur niet uh, knalt omhoog. Maandag 9 graden, dinsdag 11 graden. En daar blijven we dan een beetje op, op hangen. Maar we krijgen ook wel een, een bak water over ons heen. Wind gaat naar zuid-zuidwest. En we krijgen regen tussen de 3 en de 13 mm regen. En met name voor aanstaande vrijdag. Dus hou het allemaal goed in de gaten. Dan is het dertien, een hele natte dag voorspeld. Dus 13 mm regen. En, ja, oh ja, lekker een oliebot uh, met krenten. Dank je wel. Is het uh, al oud en nieuw dan? Ja, maar, maar, maar het nee, maakt nee. ons allemaal niet uit. Ja, nee, dat is waar. En weet je wat het KNMI trouwens uh, had uh, geschreven... voor aanstaande maandag? Dat er een, uh, de maximale temperatuur is 11 graden... maar de minimale temperatuur... We zat tussen de 2 en de 32. Dat zijn flinke temperatuur. Ja, je stuurde bericht mij. Ik denk, nou, ze zijn weer bezig. Hè? Want, uh, ja, ja, ja. Dat, jij, en dat, na, je, dat is ook al uh, zo'n uh, zo zo fout gemaakt. Er zit iemand... Uh, regelmatig met zijn vingers verkeerd op de toetsenborden. Dat is wel, wel grappig. Eens even kijken. Nou, wat zegt het KNMI? Want het is natuurlijk we hebben verschillende bronnen waar we uit putten. En dat is dat het tot 4 uur vanmiddag zorg blijft. En dan hebben we vanaf 5 uur toch wel een kans op wat sneeuw. Um, en dat gaat eigenlijk de hele avond en nacht. Gaat dat zo'n beetje door tot morgenochtend 6 uh, uur. Dan wordt het een stuk droger. <coughs> Sorry. En dan uh, wordt het uh, morgen een uh, half bewolkte dag. En in de middag helemaal bewolkt. En de temperaturen morgen overdag in Zandvoort. Ja, die zijn toch een stuk lager dan ik net vertelde. Vannacht is uh, het, het, het toch wel min 8, zie ik hier zelf staan. Ja, min, min 8? <laughs> min 8. Jeetje. Ja, dat is. Even kijken of mijn bril goed staat. Ja, min 7, min 8. En dan loopt het morgen, morgenmiddag tot uh, 3 uur, 4 uur is het dan min 1. Dus ja, wat ik al zei, toch wel een hele koude dag morgen weer in Zandvoort. Nou, tot zover. Oh ja, dankjewel. Die is mijn lekkere oliebol. Helemaal goed. Ja, ik Jij zie dat het, uh, dat het nou 1,8 graden op dit moment is. Uh, oh, okay. Op uh, station uh, Zandvoort-Zuid uh, bij het strand. Die bij het strand. Nou ja, ja. En dat kan je allemaal uh, nalezen trouwens op onze eigen ZFM-app. Dus ja. download hem nu. Wij gaan in de studio uh, lekker allemaal aan de oliebollen. En uh, ondertussen luister jij naar uh, deze Ordinary World, Adam Lamberts. Some say Een single uit de discotijd. Deze van Michael Johnson en Burning Up. Ja, het is kerst in de studio, dus ook op de radio, Benno. Dat hoor ja, je wel, hè? Ja, ja lekker. De bellen die zijn weer gearriveerd, dus jij kan weer de berichten gaan doen. Ja, en nou goed bericht in ieder geval. Twee goede berichten. Eerst maar Zandvoortsnieuws. En dat is een bericht van de provincie Noord-Holland. Uh, die gaat namelijk met de gemeenten. 27 culturele instellingen in Noord-Holland met ruim 2 miljoen euro ondersteunen. Van, Zand, van Zaanstad tot Huizen en van Haarlem tot Den Helder. Het geld wordt verdeeld over 15 musea, 3 poppodia, 3 filmhuizen, 2 festivals, 3 theaters en 1 debatcentrum. Uh, ja, zitten wij erbij als uh, Zandvoort? Ja, wij zitten erbij. Kijk, het Zandvoort Museum zit daarbij. En uh, die, die krijgt uh, 8.076 uh, euro in totaal. En daarvan is. Uh, 2000, uh, 2.827 van de gemeente en 5.249 van de provincie. Ja, en wat is nou het verhaal daarachter? Uh, dat, uh, dat komt eigenlijk door... Um, ik, ik, ik, ik haal even mijn tekst erbij hoor. Dat in 2020 heeft de provincie 10 miljoen beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten... met het bedrag uit dit noodfonds, want dat is het al blijkbaar... en een forse bijdrage van de gemeentes. De gemeentes dragen 35 bij. Was het eind van 2020 al mogelijk... om meer dan 120 instellingen ondersteuning te geven. Geld dat nog over was, is nu verdeeld. Gemeenten hebben wederom samengewerkt... en in een regionaal verband culturele instelling voorgedragen... voor een bijdrage uit het fonds. Um, nou, uh, dat is het dus eigenlijk. Um, helaas konden we uh, de, de penningmeester niet aan de telefoon krijgen. Hij uh, zit blijkbaar al in België en geen ontvangst meer. Maar goed, uh, <totstuken> ja, ja, ja. we gaan ongetwijfeld uh, nog wel een keer horen of uh, lezen natuurlijk. Want ik heb het verder nog nergens kunnen lezen: dat het museum dit gaat krijgen waar dat geld aan besteed gaat worden. Um, dan nog even ander nieuws. Dat is internationaal nieuws. Eh, wonder boven wonder heeft een Amerikaanse stel nauwelijks verwondingen overgehouden aan een val van 90 meter hoge klif in Californië. De auto van het koppel vloog van de weg en landde op de kop, op de bodem, op de kop, op de bodem van het ravijn. Hoe is dat nou mogelijk? Nou, dat kwam omdat eh, de. Even kijken wat gebeurde er ook alweer. Zij reden dus op die berg. En toen probeerde een andere weggebruiker... het tweetal al toeterend in te halen. Uh, zij verloren de macht over het stuur... En gingen dus door het grind op de weg, zo het ravijn in. En uh, nou ja, toen. ze zijn er met blauwe plekken, een beetje nekpijn en een lichte hersenschudding zijn ze er van afgekomen. En om je nou een idee te geven wat 90 meter is, dat is bouwen spellers plus 10 meter. Oké, okay, en dan uh, met je auto en daar vanaf. Uh, en daar vanaf. Nou, normaal overleef je hmm. dat natuurlijk niet. Dat is echt uh, godsom mogelijk. Dat, uh, dat ga je maar. Daar nou, hebben ze echt heel veel massa ja, uh, op. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, dat is niet en ze hadden nog meer uh, mazzel. Dat, uh, er was in namelijk diep in die kloof waar ze lagen met hun auto op de kop. We hadden ze namelijk helemaal geen bereik met hun telefoon. En niemand zag hun. Maar dankzij de functie op de iPhone Fields... Ik heb geen idee, ik heb ook een iPhone, maar dat moet ik dan nog eens een keer opzoeken... konden de twee toch de hulpdiensten oproepen. Nou, die zijn met uh, helikopters gekomen... En de, uiteindelijk op deze manier zijn deze mensen naar het ziekenhuis gebracht. En we behoren tot één uh, tot op de 100 miljoen die het leven te hebben afgebruikt. En volgens mij heb je nog eerder kans om de staatsloterij te winnen. Ja, ongelooflijk. Wat een mazzel. Ja, ongelooflijk. Ja. Jeetje, jeetje. Nou, dankjewel weer uh, voor uh, de berichten. En uh, ja, we zitten lekker aan een oliebol. Heb jij hem al op? Of, uh, niet? Ja, dat is natuurlijk. Ja, deuntje, we ben jij snel, zeg? Ja, holle Nou, van uh, Jente hebben we een lekkere oliebol gehad. En uh, voor Jente deze plaat van Eva Max. Lekker in de kerststemming. I wish we were kissing under mistletoe The stars in the sky just can't match your glow Now I can't wait till you're by my side We'll be warm by De Wolken doe nacht 12 oor, en het zonlicht daad brand in mijn oor. Oh, ik hoop dat ik slo, misschien veilt het mij. Als ik droom, van en een boom, in een zomerse wij. Een trein, boer, auto vliegt. Een trein, boer, wat is de wereld te gevoel? Wordt de vaart en op de kaart nog steeds geen haven in zicht. ik zucht en mark vrucht hoe laat kon de kroegen hier niet? Want ik wil hoe dat hier Straks is er nergens wat hoog. En zee, zo later wie het water. Osten vrije in schoon. Auto vliegt hier, Een trein, een boel. Als je aan deze grup een Hersen denkt, dan denk je meteen aan uh, bestel maar, bestel maar, bestel maar natuurlijk. Ja, of uh, Limburg. Ja, ja, ja. Maar deze was ook leuk, hè? Je ja. auto vliegtuig uh, ja. op de zaterdagmiddag. Vooral vliegtuig, hè? Precies. Ja, ja, ja. Zo, zo is het. Ja, nou ja. Eh, eh, jij hebt eh, ja, een update, hè, want je volgt eh, het, eh, het nieuws hier eh, uit de, de regio. Ja. En er gebeurt eh, omtrent de gladheid wel het een en ander. Ja, eh, ja dat, dat denk ik wel. Want sinds dat we dit programma zijn begonnen... Rob, zijn, we, zijn er al vier ongelukken gebeurd in de regio. Eh, waarvan twee in Haarlem en twee in Hoofddorp in Zandvoort. Dat zijn allemaal persalarmen van de politie... Uh, die geven dan aan dat het een ongeval materieel is. En dat zijn ze ook alle vier, gelukkig. Uh, geen letsel. Waar wel letsel bij was... Dat, was in de, dat is even kijken... Een bericht van een NOS van 14, 1437. Een dode bij ongelukken met ambulance in daar is een, Het lijkt op een frontale aanrijding. Want de, de foto laat een ambulance zien... waar zijn hele neus van de auto weg is. En daar is de Tegenligger, zoals ik dat dan maar even noem. Eh, ja, reden frontaal op elkaar. En eh, de, de tegenligger is daarbij om het leven gekomen. Ongeluk gebeurde om 1 eh, uur vanmiddag op de provinciale weg tussen Culemborg en Linden. Um, nou, dat is dus een, een tragisch iets. Dan een update over het weer. Dat vanavond wordt het weer glad. En in de nacht van zondag op maandag kunnen ze zelfs extreme gladheid verwachten. Het kan zomaar weer code oranje worden. Uh, en omdat het midden in de nacht is, verwachten ze geen code rood. Maar ook zelfs daar wordt dan dus hardop al over gesproken. Ja, je had um, het ook over sneeuw trouwens, hè? Toch? Sneeuw? Nee, ik had het over gladheid, hoor. Dat is, uh, maar sneeuw... Uh... Zou er ook komen toch? Of? Ja sneeuw. Ja. Oh, ja, bij het weerbericht ja. hadden we het erover. Ja, dat, nou ja dat in combinatie misschien wel. Um, dus het, ja het wordt. Uh, ik zou zeggen beste mensen. Hou in ieder geval alles goed in de gaten. Um, het is nu code geel. Het kan zomaar opgeschaald worden naar code oranje. En, um, en volgens weer plaza. Want daar heb ik het dan over. De meteorologen al daar. Die uh, zullen dan verwachten dat. KNMI uh, want het is de enige die uh, de codes afgeeft. Uh, mogelijk naar code rood gaat. Nou, dan moet je helemaal de woorden niet meer uitkomen. Dus uh, blijf thuis. Zeker. Pas op uh, als je naar buiten gaat. Uh, je bent gewaarschuwd. En binnen lekker blijf luisteren naar de Zandvoorts Radio. We zijn er al 32 jaar. CFM in Zandvoort en de regio online. Via de TV, kanaal 40, 1367, via KPN trouwens. En uh, via DB, kanaal 6A in de hele regio. 106.9 FM en uh, uiteraard zfm-live.nl. En dan kan je ook live meekijken in de studio aan de Tolweg 10A. Wij gaan alweer op naar het nieuwste weer van drie uur, dan het uh, volgende uur. En dan gaan we live schakelen met onze verslaggever in het uh, dorp. Want daar gebeurt vanmiddag heel veel omtrent uh, ijspret en dergelijke. Hoor straks uh, even een half vier van Jolander Versteven. I've been driving all night, man's wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you here. And it's a half past four and I'm shifting gear. I love